...alsof het zonnetje in je huiskamer schijnt. Nou, en dat gaan we de komende drie uur speciaal voor jullie regelen. Want wat hebben wij vanavond allemaal in de uitzending? Natuurlijk! Rond de klok van 10 voor 10. Alle hete feestjes op een rij. Onze enige echte DJ die ons in niet presenteert, zijn aan je. Hele lekkere muziek hebben we voor je klaarstaan. Maar wat hebben we nog meer? Hete nieuwtjes, vers van de pers. Tweet it or beat it. Ze komen ook weer langs alle hete tweets wat betreft de DJ's gaande... En ja, we gaan vanavond kaarten weggeven. Voor een feest. Wat zeg ik? Kaarten voor twee feesten. Welke feesten dat zijn? Wat je ervoor moet doen? Ik zeg gewoon lekker blijven luisteren. Dan komt alles op zijn pootjes terecht. En wat dacht je van deze plaat? Ricky L. Born again. Hij staat al op de eerste sneakers cd. En hij is pas doorgebroken. Commercieel gezien dan. Zo commercieel zelfs. Dat de Cube guys hem onder handen hebben genomen. Ik heb hier voor je klaarstaan. staan. Op jouw Zandvoortse 106,9 104,5. Of als je lekker internationaal bent, www.cfmzandvoort.nl voor de livestream. Dit is Zie je tot aan 12 uur. I was born in a system that doesn't give, a fuck about you know me. No, no, gonna lie Don't be a victim of things I do to survive Because does a woman to you any good you Babylonians I, I was born in a system that doesn't give a fuck about you know me Van Ricky L. born again in de Cube Guys remix. Je hoort meer bij het op jouw CVM's antwoord. Dat zeg ik. Welkom to the family, Jerome Seidem. Hoewel het festivalseizoen nog maar net achter de rug is, kan de echte clubliefhebber zich vanaf de maand oktober weer volledig storten op een nieuwe indoorseizoen. De eerste editie van de reeks We Are evenementen ligt inmiddels alweer een jaar achter ons. Terugblikkend zit het hoofd vol met mooie momenten die We Are E! samen met jullie en buitenlandse gasten als Dania, Daniel Stefanik, André Calucci, Marcus Fix, Hilario Alicante en Marek Henman heeft beleefd. Afgelopen jaar heeft We Are E! de familie voorgesteld in heus mafia thema. Is de hele familie met jullie op safari geweest en is gezamenlijk de verjaardag van Unders gevierd. Ook dit nieuwe seizoen is het We Are Family gevoel weer sterk aanwezig. Bij de eerste editie zal plaatsvinden op 1 oktober, oftewel vandaag, in Studio 80. Onlangs bestond de club vijf jaar en heeft zij de behorende feestweek laten vastleggen op beeld. Dit filmpje laat precies zien waarom We Are E en Studio 80 onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Wil je het filmpje eventjes kijken? Ga dan even naar YouTube. En dan kom je er vanzelf op. De komende periode zal de programmering van Welcome to the Family bestaan uit een combinatie van producers van het opkomende We Are E-label. Een greep uit de We Are E zal en doet We Are E haar best elke keer een verrassende buitenlandse DJ over te laten komen. Voor deze eerste avond van de nieuwe re reeks events heeft We Are E niemand minder dan Jerome Steinem uit Amerika uitgenodigd. Deze Amerikaan weet als geen ander de middenweg te vinden tussen het diepe en de funk. Na vele succesvolle releases op onder andere Defected, CLR... en zijn eigen label Ibanan Records... biedt 1 oktober een mooie gelegenheid om hem naar Nederland te halen. Na het van succes van de vorige editie... zullen Oliver Weiter en Arjuna Schicks live... wederom samen hun krachten bundelen... voor een energieke set met een combinatie van live en DJ. Achter de schermen nauw betrokken bij We Are Here, is Frank Wiersma. Hij zal de avond openen met een warme house-set... Joe Daniel gaat ook als een speer. Zo stond hij afgelopen zomer op festivals als Welcome to the Future en Mysteryland. Geen, uh, geen kleine festivals dus. Is hij daarnaast veelvoudig te bewonderen op zijn succesvolle eigen 300 miles per hour avonden. En is hij sinds kort resident geworden van Speedy J Electric Deluxe Avonden. Het duo El Mundo en Satori is nog niet officieel gepresenteerd, maar toch stiekem de nieuwe aan nieuwste aanwinst. Van e. Dit Nijmeegse producers duo is op dit moment stevig aan de weg aan het timmeren... met releases op het Amsterdamse Blabla Records en het gloednieuwe label Groove. En de vele andere uitgebrachte funky platen ziet de toekomst voor deze jongens er rooskleurig uit... De familie hoopt jullie allemaal te zien vanavond. Voor tickets en meer informatie kun je eventjes kijken naar were.nl. E en de tickets zijn via ticketscript. Dus je kunt ook kijken www.ticketscript.nl voor meer informatie. En ja, we hadden het al gezegd, we gaan kaarten weggeven. En wat voor kaarten? Nou, in Zandvoort zit één echte danceclub... Club Ocean. En ja, die heeft vanavond een geweldig feest daar staan. House Fantasy Ice Cold Edition. En ja, de line-up. Hij liegt er niet om. Mark Benjamin, Alvaro, Kennedy en Jetro Kaloong. Ja, en de kaarten. De kaarten zijn 10 euro. Maar wij geven ze vanavond gewoon weg. En ja, omdat het ook nog eens een keertje het feestje is van Jetro Kaloong. ...kun je een avond verwachten met shotjes, ijsjes en andere leuke extra's. Wat moet je ervoor doen voor die kaarten te winnen? Gewoon eventjes hier langs de studio te komen. We zitten gelijk achter Club Ocean. Oftewel aan het Gasthuisplein hier in Zandvoort. Ik zeg, kom vanavond eventjes langs. En ja, als je de eerste bent, de tweede of de derde, dan heb je bingo. Dus zorg dat je er snel bij bent. We hebben drie keer twee kaarten, dus je kunt ook nog een vriend of dan wel een vriendin gezellig meenemen naar dit geweldige spektakel. En we gaan nog meer kaarten weggeven voor volgende week. Welk feest dat is, dat hoor je naar deze van Martijn ten Velde versus Red Carpet. Together Alright, uitgebracht op Phonetic Recording. En een ontzettende gave stem zit hierin. Je van hem hier. Ik hoop juist hier met Zandvoort! Ja, zult de muziek er opeens mee. Helaas niet de bedoeling, maar dat maakt niet uit. We gaan hier gewoon door. En dan pakken we gewoon lekker gelijk een nieuwtje erbij. Want wat dacht je van Midnight Freaks? Nu elke zaterdag in Club Air Amsterdam. Air en Dance Department organiseren al een aantal avonden... of wat zeg ik, een aantal maanden met succes. De wekelijkse zaterdagavond Dance Department on Air in Amsterdam. In het voormalige IT-gebouw. Maar vanaf 2 oktober, oftewel morgen, krijgt de samenwerking tussen de Amsterdamse Club Air en het radioprogramma Dance Department een geheel nieuwe jas. Onder de naam Midnight Freaks gaat de combinatie Club en Radio Station verder. De nieuwe avond heeft een echt Saturday Night gevoel dat tegenwoordig niet meer wekelijks in de hoofdstad te vinden is. Natuurlijk is Midnight Freaks nog steeds elke zaterdagnacht van 1 tot 4 live te beluisteren tijdens Dance Department op Radio 538... De organisatoren van Midnight Freaks ontschrijven de avond als een adventurous journey. De zaterdagavond in air neemt je meer dan voorheen mee op avontuur in de nacht. Muzikaal en visueel, de muziek blijft heel belangrijk. Wekelijk staan er topartiesten geprogrammeerd. Van Nederlandse talenten tot buitenlandse grootheden. Maar ze hebben wel een gemeenschappelijke deler. Ze draaien allemaal de nieuwe house. Het originele housegevoel van toen in een jasje van nu. Warm, energiek en sexy... Dat zijn de woorden ervoor. Daarnaast bereikt een vast team van entertainers... decorbouwers, ontwerpers en creatieve geesten... de wekelijkse avond met gekke acts... bizarre decorelementen en coole visuals. Alice in Wonderland meets Salvador Dali. Midnight Freaks meets you. De eerste maand staan buitenlandse artiesten op het programma. Zoals Herman S uit België. Brothers 5 uit Amerika... Bush uit Duitsland, Oxia uit Frankrijk... als ook onze eigen helden als William, Kwam, Joko, Sven en Tetro... Irki, Illevich, El Mundo en Satori... Dennis Ruijer, Ono, Harnewerk en Efde. Uitgaan is natuurlijk veel meer dan een biertje drinken en een dansje doen. Bij Midnight Freaks draait het om jezelf onderdompelen in de nacht. Gekke dingen meemaken, bijzondere mensen ontmoeten... en voor heel even vergeten dat er ook nog een buitenwereld bestaat... Wil je kaarten ervoor kopen? Ga dan even naar de club Logic Je komt er vanzelf op terecht voor kaarten voor deze avonden. En ik kan je zeggen, de club ziet er heel mooi uit. Dus ga binnenkort zelf eventjes kijken of het jou naar de smaak is. En wat gaan we dan allemaal doen? Kaarten weggeven! Je hoorde zojuist al dat we kaarten gingen weggeven voor Club Ocean voor vanavond. Met onder andere Mark, Benjamin, Alvaro, Kennedy, Jetro Kalung. En ja, wij zijn Ziet. Dus wat zeggen we? We gaan nog meer kaarten weggeven. En voor welke dan? Het allerlaatste backyard feest. Je hebt een tijdje geleden al in de nieuwtjes kunnen horen dat backyard ermee gaat stoppen. Sven en Gijs Tetro, de oprichters... Die hebben te druk. Dus ja, wat gaat er gebeuren volgende week in de patronaat in Haarlem? Zijn de kaartjes 14 euro of aan de deur 16 euro. Met in de line of Brian Ash, Victor Coral, Svenne Tetro natuurlijk, Freddy Spoel en Zik en Limon, wel bekend van Club Air. Wil je die kaarten winnen? Stuur dan eventjes een mailtje naar www.seeit.cfmzanvoort.nl. Dus nog een keer. See het at cfmzandvoort.nl En we gaan drie keer een zetje van twee kaarten weggeven. Zodat jij samen met een vriend of van vriendin naar binnen kunt. En je hoeft er dus alleen maar een mailtje voor te sturen. Dus wil jij volgende week, zaterdagavond. Naar de patronaat voor de allerlaatste backyard. Stuur dan eventjes een mailtje. En wie weet, vind jij wel een van die welbegeerde gastenlijstplekken. En ja, de kaarten voor Club Oceans, je kunt ze vanavond hier gewoon in de studio afhalen. Hoek Gasthuisplein, daar zijn we te vinden. Dus wil jij erheen met een vriend of vriendin? Kom eventjes langs in de studio. Altijd hartstikke gezellig. En ze zijn voor jou. Mits je op tijd bent natuurlijk. Door met lekkere muziek. DJ Gregory en vriend van de show Gregor Zalto. En een nieuwe release. Kanga. En wat denk je, als je dat hustelt met DJ Tjus... Dan krijg je deze hele vette plaat. Je hoort hem hier. Tot aan 12 uur is dit zie het. Kijk door je speakers op stand voor dansvloer. Daar houden we van. Hierbij zie je het. Daarom draaien we DJ Gregory. Gregor Salto in Kanga. In de DJ-chus remix. Elektrisch, Je gaat ze zeker horen. Tijdens Amsterdam Dance Event. En ja stels live. Presents Roger Sanchez. Stelt Live, het internationale club-event van Stealth Records label-eigenaar Roger Sanchez... ...is voor de vijfde keer op rij terug om Amsterdam op de grondvesten te doen trillen... ...met een geweldige internationale line-up. 2010 is het jaar dat Stelt Live zich verder heeft ontwikkeld. Bij de uitverkochte World Music Conference event, een heuse US-tour, Ibiza Residency... En een aankomende Europese tour mag het met recht gezegd worden dat dit het succesvolste jaar tot nu toe is. Reden voor een feestje en om dit te vieren zal de S-Man, also known as Roger Sanchez, voor de eerste keer aanwezig zijn op Stelt Live tijdens een Amsterdam Dance Event. Om dit nog eens extra kracht bij te zetten wordt er, gro wordt er groots uitgepakt met de line-up en zullen twee zalen gevuld worden met kwaliteitshuizen van de bovenste plank. Zet donderdag 21 oktober maar vast in je agenda... ...want dit belooft een knalvijf van een juwelse te worden. Wederom zijn ze erin geslaagd... ...een internationale toplijn voor te schotelen... ...om je vingers bij af te likken. Want wat staat er allemaal? Wie staan er allemaal tijdens Amsterdam Dance Event? Natuurlijk Roger Sanchez himself, hemzelf. Cascade. Prok en Kit Massif. Saeed Junan. Tom Steven versus, versus per QX, Belokke en Zonique. Beggy Begovic. Tico's Groove, Jesse Forn, Jason Chance en Gabriel en Castellon. Zoals waarschijnlijk de meest al weten is Roger Sanchez uit Amerika... de El Capo Tutti van Stealth Rock Records. Met, vision, met zijn visionaire instelling staat Stelt al jaren op de voorgrond... met het ontdekken van nieuw talent. Na jaren wachten is het zover dat hij het Stealth Live Amsterdam Dance Event even gaat rocken. En zijn vent zal meenemen op een reis door House Music zoals het bedoeld is... Diep en sexy. Dit is niet te missen kans om de s men aan werk te zien... in een van de beste clubs van Amsterdam. Nou ja, en dan wil je natuurlijk uh, weten waar die uh, staat. Dan gaan we eens eventjes kijken. Wil je meer weten, ga dan eventjes naar... Stelt Live presents Roger Sanchez. En dan word je uh, via P-Logic uh, vanzelf op de hoogte gesteld van uh, waar het is. Het is in de Escape. Het begint om 10 uur avonds... Tot 4 uur s'nachts op donderdag 21 oktober. Kaarten zijn 20 euro. En zorg erbij dat je ze op tijd in huis hebt. Want ik durf te wedden dat ze uh, bijna een week van tevoren al uitverkocht zijn. We zullen binnenkort ook even contact gaan opnemen met de Resident DJ van de Escape, DJ Raimundo. Hij zal ons ongetwijfeld meer kunnen vertellen van wie, wat, waar tijdens het Amsterdam Dance Event. En ik heb uit de wandelgangen vernomen dat er ook een hele vette serie met releases. Op diverse labels klaar staat. Dus stay tuned. En ja, het stroot inmiddels binnen hier, zo aan de overkant bij Club Ocean. Ballonnen, slingers. Oftewel, een gezellig feestje. Wil je kaarten winnen? Hier op CFM Zandvoort zijn ze gratis en voor niks af te halen. Drie keer twee setjes. Voor de eerste die hier komen, zorg dat je erbij bent. Bij dit feestje van DJ Jetro Kaloon. En als je zegt. Ik kom liever voor Mark Benjamin, dan rekenen we dat ook goed. Of Alvaro, ook Energy. Kortom, te veel om op te noemen. Nu door met Alex Caldino. I'm in love. You and me I step in Sydney. Goedenavond Dennis! Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hé, hey, blijf even van die kaart af die we gaan weggeven vanavond. Jij wou er ook al een uh, ja, Club uh, yeah. Ocean. Uh, yeah. Met DJ Mark Benjamin, Alvaro Kennedy en Jetro Kalung's. Birthday Bash. Met al die lekkere shortjes. Ongelooflijk. Yeah. Ja, ja, ja. Je, wat zie ik nou? Zit je nou gelijk een mailtje te sturen? naar nou, zie je het uh, voor kaarten wie? voor Backyard. Ja, ja. In de patronaat. Ik denk, ik, uh, ga, ik uh, Dat... wees je maar even voor. Ja, jij bent me maar eventjes voor. Ongelooflijk. Nou ja, we doen eerst even een nieuwtje. Daarna gaan we even kijken of we al een winnaar uh, hier zo in de studio hebben. Marco V. Die ken jij natuurlijk wel. Nou, wie kent hem niet? Wie kent hem niet? En Marco V is terug met een nieuw concept. The Art of. Marco V is terug... Met The Ardolf natuurlijk, een internationaal getinte al mixalbum van een van de meest intense, diverse en creatieve geesten in de elektronische muziek. Marco v combineert stijlen als house, trance en techno tot een nieuwe standaard in de dance scene. Met exclusieve tracks en remixen van onder andere Avicii, Mark Knight, Wolfgang Gardner, Michael Woods en Mokwai. Ervaar de unieke sound van Marco v en haal met The Ardolf een geweldige verzamelaar in huis. De Ardolf is veel meer dan alleen... ...een outlet voor Marco V's nieuwe muziek. Het is een compleet multimedia concept... ...dat door middel van interactiviteit... ...als doel heeft om een band op te bouwen... ...tussen Marco V en zijn fans. Ondersteund door een eigen label... ...een online platform... ...en een wereldwijde tour... ...zal Marco V met deze compilatie de start inluiden... ...van een nieuwe fase in zijn leven als DJ. Marco V is back! Nou ja... Wie Marco V? Er staat onder andere een hele vette remix op van God. Die ken jij denk ik wel? Als ik hem hoor dan weet ik het. Even de naam zeg me maar op dit moment even he niets. Ik heb hem nog op vinyl. Oké. Okay. En het is een ja, vrij uh... harde plaat. Uh, maar ja, dat is een van de eerste stijlen. Ik heb hem hier nog uh, vroeger gedraaid. Uh, vroeger. Dat, dat we nog met uh, vinyl eigenlijk hier draaiden. Vroeger. Ja, met een uh, lange oe. Hey, wil je de cd bestellen? Ga dan eventjes naar jouw bol.com, free record shop of andere lokale platenboer om die hele fijne cd te scoren. Dennis, ja. zijn er nog leuke feestjes? Ja, zat. Ik, zat. ik zit... Uh... Ik ja, je zat zit even, tot, uh, ik zat even in, maar ik zat eventjes alles uit mijn thuis te halen. Ik, moest in, ik, kwam een, ja, ik had meteen een hele stapel met flyers, uh, moest ik even eruit halen. Ik moest even de leukste eruit sorteren. Even, even de leukste eruit uh, halen. Nou ja, voor vanavond is het leukste feestje hier natuurlijk aan de overkant bij Club Ocean. Dat, zo, dat denk ik zonder twijfel, want ik zag de heliumballon al naar binnen schuiven. Genoeg drank, Kort hoop al. ik. Kort al zat mensen met hoge stemmetjes praten. Dat klinkt gezellig. Wat ook gezellig is, is deze plaat. Ayla. in de 2010 versie. Of gewoon op zijn Nederlands 2010. Of op zijn Duits 2010. Wat voor paspoort heb jij daar, Dennis? Eh, uh, ja, niks zeggen Ik zal niks zeggen. Zometeen. Tweets en beats. Alle hete nieuwtjes van alle DJ's. Op de, en, Twitter. Op de Twitter. En we dagen hier van straks. De Zie It Party Kite. En dan hebben we pas het eerste uur gehad. Het tweede uur van Zie it. Onze enige rechte DJ Dion Sidney. Een uur lang nul op in de mix. Bevolkt ja, door 11 tot 12. DJ JK, nu eerst. Ayla opstand voor het grootste dansvloer. Dit is. Gevolgd. Ja. Wat is er allemaal aan de hand in DJ-land? Uh, DJ Chucky heeft volgens mij een optreden in Las Manos. Hij zegt het is vrijdagnacht Las Manos Arriba. Uh, David Tort is uh, weer met wat nieuwe TechHouse uh, spul bezig in de studio. Dus uh, hij zegt ook let's groove it. Dus daar zal er zal weer wat uh, moois vanaf komen. Nou, Olaf hier. Die is ook erg productief de laatste tijd met het uploaden van video's. Dus wil je eventjes naar zijn kanaal gaan, zoek dan even op Olaf Bazowski. Wat hebben we nog meer? Uh, bingo Players, die is net geland in New York. Die gaat in LAVO draaien vanavond. Maar eerst heeft hij een meeting met Atlantic Records, ook op de platenlabel. Over, uh, het, uh, die gaan het hebben over... Uh, ze gaan voor een van hun popartiesten een plaat uh, produceren. De Bingo Players. Heel benieuwd daarnaar. Uh, Dada Live. Die is uh, naar het welbekende Beatport Office in Denver. Dan... En daarna gaat hij door naar. De, wat zeg ik? Daar gaat hij door naar El Paso. Hun gaat door. Ja, hun gaat door. Oké, oh, oké. Okay, okay. <laughs> wat hebben we nog meer voor hete nieuwtjes? Even kijken. Late back look. Nou, die zegt gewoon. Wat een fijne datum vandaag. 10.01.10. Oké. Okay. En dan hebben we Ian Carey. En hij zegt, ik heb zojuist volgens mij uh, 6.000 dollar betaald voor een nieuwe vriezer die het uh, genees eens doet. Oh. Dat zijn de mindere berichten natuurlijk. Een is samen met René Ames naar Amerika. En ze gaan daar zo helemaal los. Want uh. als ik de berichten zie, nou, het gaat al helemaal goed. En als ik kijk ook, ze hebben ook een nieuwe release, hè? Wie? Biggie Biggie Fiets, samen met René Ames. Oké. Okay. Hij komt straks voorbij in mijn zit. Zorg dat je hem aanhoudt. Uh, Nicky Romero, uh, die zegt nu tune in op Slam FM. Dus die zal daar wel een uh, DJ set uh, neerzetten. Die is uh, ook uh, goed bezig de laatste tijd hè, Nicky uh, Romero? Ja, die is heel goed bezig. Die is, die is nu zelfs producerslessen aan het geven de hele, die heel duur zijn. Oké. Okay. Uh. Nou, no we, we gaan het uh, meemaken ja, allemaal. No Norman Doree, die wordt net wakker in uh, Las Vegas en het regent heel erg. Hij zegt, dat is heel vreemd daar. En daarna is het tijd om uh, te vertrekken naar Los Angeles. Playhouse Tonight. Oké, okay, nou, dat, dat uh, laten we ons een hele tweede keer zeggen. Asino en DJ Jean. Je hebt er recent voorbij horen komen. In de zet van ons enige en echte DJ Dion Sydney. Nu hier het eerste uur. Yo, DJ! Punt is party. Zometeen. Deze feestje is allemaal op een rij in de partykuit. Met DJ Dion Sydney. Blijf lekker, Azino en DJ Jean, de nieuwste, yo DJ, hier op het grootste dansvloer. Hé, hey, wat, wat zeg je ja, Dennis? Ik ja, was altijd zo'n DJ Jean fan, hè? Als jij de nou DJ Sean ergens hoorde, wou je meteen horen wat voor plaat het was, hè? Ja, ja, ik ben gewoon eigenlijk een... Uh... Ja, is, is, is, is Jean een Jean bitch. Een Jean bitch, nou, dat wil ik niet per se direct zeggen. Het, het, het a, kan a, ook a, wat a, ja, nee, ik, ik vind. Uh, de hoop mensen die. Uh, kraakten hem vroeger altijd. af van. ja, het is allemaal hetzelfde. wat hij draait. Ja, maar dat is. Met, dat kan je met iedereen zeggen. Want en iedereen eigenlijk. Heeft gewoon zijn stijl, weet je. Dus... Ja, maar ook bij het begin. een beetje van. Uh, DJ Jean. dat uh, YouTube. toen uh, dat filmpje. Dat hij in. Nou, er is een filmpje. van uh, DJ Jean. van. Ik heb de skills. Ja, de, dus dat, dat, dat heel die, Nederland. Die, nee, dat die DJ Chesto aan het afkraken is. En. Uh, van uh, respect de skills. En. Uh, hij zegt, en dan, uh, als je uh, die interview over Chesto begon. dan ging je heel arrogant wegkijken en dan uh, ging je opmerkingen maken van. Ja, dus uh... Van, uh, van uh, ja, ik vind Chesto, uh, ik vind hem heel goed, want hij heeft de, heeft de trends een beetje in een grote scène gebracht. Maar hij zegt. Uh, maar er is niks wat hij doet wat ik niet kan. Oké, okay. al, al dat, dus DJ Jean. Dat zegt DJ Jean. Maar ja, daar is dus een uh, hele wereld overheen gevallen. Uh, maar, ja, maar dat interview is denk ik zo lang geleden. Ik denk, jongens, uh, kom op, we zijn alweer verder. Ja, de, dat de maakt ook uh, niks uit. Uh, maar ja, kijk, als, als ik kijk... Uh, ja, ik, ik vind het wel leuk uh, wat hij allemaal heeft uh, gedaan. Hij heeft uh, natuurlijk producties op zijn naam door uh, G-Spot gedaan. Uh, ja, klopt. Uh, maakt niet uit... Maar als hij zijn sets draaide, het waren vaak lange sets. Het waren vaak lange sets, ook wat hij draaide. En gewoon allerlei stijlen. En dat moet je ook maar kunnen. Dus vandaar dat ik zijn. Ah, ik vind, ik vind mooi dat het in, eerst in een club, in zo'n gay-tent uh, is begonnen. Dat it. Weet je, daar is het begonnen voor hem. Ja, dat het gewoon steeds verder uh, ging. Ja, ik vond gewoon. het vooral leuk. Uh, DJ Jean presents Olaf Basowski bijvoorbeeld. Daar heb ik nog een plaat van. Nou oh, ja. heeft, oh, heeft hij dat geïntroduceerd? Het Olaf hij heeft die Olaf Basowski, Basowski bijvoorbeeld geïntroduceerd. Uh, nou ja, De, dat soort plaatjes. Ja, verder werd het steeds commerciëler. Maar ja... Er moet ook brood op de plank maar ik, komen. Maar uh, over brood op de plank gekomen... er moeten ook wat feestjes over de plank heen uh, hier. Wat feestjes, oké. Okay. Jij hebt ze uitgezocht, dus je Ik heb ze uitgezocht. Nou ja, uh, we kunnen natuurlijk niet negeren. Onze vriend van de show, Raimundo, met zijn framebusters. Hij was vanmiddag nog aan het hardlopen. Hij uh, komt al helemaal in shape voor Amsterdam uh, Dance Event. Ja, hij moet, uh, hij, moet, uh, hij moet er weer klaar voor staan, hè. Uh, framebusters met Raimundo Morgen in de escape van 11 tot 5... Uh, 15 euro entree. Uh, nou, een uh, leuke, leuke line-up. Ja. Uh, Nederlandse held Funkerman. Raimundo MC Dan Stetso en DJ Danny. Nou, dat klinkt leuk. Nou, dan gaan we even naar uh, een uh, hardere. Feest. Oh, dan zal ik even uh, mijn scheerapparaat uh, pakken. Ja, en doe je Nikes aan. Doe je, uh, oh, die heb ik al aan. En je Aussie. Want uh, Q-Dance presents Fusion in de Heineken Music Hall morgen van half negen tot zeven uur s ochtends. Dus neem een uh, goed pilletje of Red Bull als je tegen pillen bent. Um, prijs is 43 euro. Uh, voor informatie Qdance.nl en een line-up Zani, Noise Controllers, Pavo, Donkey Rollers, Kasparov, The Pitcher, B-Front, Jack of Sound, Dozer, Frequencers en nog meer hardstyle talenten ja. En ik krijg hier gelijk al uh, tweets binnen van pilletjes. Ja, natuurlijk gewoon vitamine C-pilletjes, sukkels. <laughs> Duh. Duh. Het is 7 uur s ochtends, ik moet mijn ochtendvitamine. Da daarom, neem lekker een banaantje. <laughs> Door naar het volgende feest, Dennis. Ja, ja. voordat we de harde gaan. Nog doorgaan. een paar last-minute feestjes. Uh, wie Erik hier nog wil beschouwen. Ja, ik hoop dat diegene niet te laat is. Want vanavond om 12 uur, dus over ruim twee uurtjes... Uh, ...staat hij in de stalker in Haarlem met een vijf uur durende set. Oké, okay, altijd leuk. In zijn eentje met... Dus... Uh, de prijs is 10 euro. Dat is niet veel. Dus als je nog een leuk setje wil luisteren van Erikie, onze housequake held. ga even naar clubstalker.nl. Kijken of je nog een kaartje kan regelen. Of misschien aan de deur. Ja. En, uh, en je weet het, aan de door is more. En ga als de sodemieter naar Harlem. Uh, ja, wat, hebben we nog meer feestjes uh, dit weekend? Uh, morgen. Nog, nog eentje? Nope is dope in the sand. Nou, dit is toch wel het feestje van het weekend, denk ik zo? Ja, ja, ja. Gezien de line-up. Dat is uh, In de cent in Amsterdam, 15 euro voorverkoop bij C-Dance en Ticketscript. Een line-up van Vato Gonzalez, MC Chen, Billy De Clit en onze vriend Jean, waar we het net over hadden. Tony Chacha, Bass Jackers, Mark Benjamin, Epster, Grandmaster Issy, Mitchell Niemeyer en MC Zadi. En uh, ja, moet je, wil je nog wat meer weten, nobusdope.com. Oké, okay, tot zover de partykijt. En ja, ik zeg hier zo, Mark Benjamin in de line-up. Wil je hem vanavond nog zien? Kun je niet wachten tot morgen. Hij staat hier vanavond in Club Ocean. Ja, je hebt ook nog noem het ook nog maar even op het feestje. Ja, Club Ocean vanavond. Kaarten hier te winnen. En ja, wil je die kaarten? Gewoon naar de CFM-studio op de hoek van het Gasthuisplein. Boks op het raam, boks op de deur. Even Dennis een zoen. Nou, dat doen we de mannen bij jou... ...de vrouw voor mij. Oké, okay, mooie deal. Hey, en we hebben ook nog kaarten... ...voor Backyard. Hoe te winnen? Gewoon even een mailtje. Zie het? at cfmsandvoort.nl En wie weet vind jij... ...een van die velbegeerde kaarten... ...voor de allerlaatste Backyard. En ja, velbegeerd. ...dat is ook deze track. Nirvana Smells Like Teen Spirit... In de Renee Ames en Beggy Begovic Rework. Exclusief hier op jouw FM Zandvoort. Dit is hier met zometeen bij the Wheels of Steel. The one and only yes. DJ Dion Sidney. Schenk wat in. schrijf de tafels en stoelen aan de kant. Op Zandvoorts grote dansvloer. Dit is jouw Ziet. Op de 106.9.